Het is 8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Gelderse politie is op zoek naar drie mortieren. Agenten vonden de zware vuurwerkbommen zondag in een bos in Gaanderen... maar raakten ze later weer kwijt. De explosieve opruimingsdienst was pas de volgende ochtend beschikbaar. Daarom hadden de agenten de mortieren in het water gelegd... zodat ze geen gevaar zouden vormen. Maar de volgende ochtend waren ze verdwenen. Volgens de politie is het een raadsel waar het zware vuurwerk nu is. Ook is niet duidelijk waarom de EOD niet direct beschikbaar was. Vinners worden opgeroepen om zich te melden. Volgens de politie zijn de mortieren nog steeds gevaarlijk... ook al zijn ze in het water gelegd. Het Nieuw Republikeins Genootschap twijfelt aan de uitleg van de politie... over de arrestatie van gisteren. Campagneleider Hans Maassen van het genootschap werd toen gevraagd... om te vertrekken van de dam. Toen hij weigerde, werd hij afgevoerd. Volgens de politie werd hij aangezien voor een andere persoon... naar wie de politie zocht. De Nieuw-Republikeins Genootschap zegt dat de videobeelden van de arrestatie niet wijzen op een vergissing en wil daarom nader onderzoek. In de Verenigde Staten heeft een man gratis in het ziekenhuis gelegen omdat hij deed alsof hij bandlid was van Pink Floyd. De man zei dat hij David Gilmour was, de gitarist van de Britse band, en dat hij geen zorgverzekering had. Hij liet zich voor minstens een ton behandelen, zegt een lokale krant. Volgens die krant werd hij met open armen ontvangen. Hij deelde zelfs nog een handtekening uit. Een arts kreeg achteraf argwaan omdat zijn accent niet erg Engels klonk. Toen de patiënt later terugkwam voor een nabehandeling... werd de politie erbij gehaald en gaf de man toe dat hij een Amerikaan is. Hij is aangehouden op verdenking van zwendel. Het weer op sommige plaatsen nog zon. In het zuiden meer wolken, misschien in Limburg wat lichte regen. Morgen steeds meer bewolking en op meer plaatsen lichte regen. Later op de dag zon, het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En mensenhandel naar Nederland is nog steeds een omvangrijk probleem. En de slachtoffers komen steeds vaker binnen via Eindhoven Airport. De kleine luchthaven, de regionale luchthavens hier, is als low budget natuurlijk aantrekkelijk voor de crimineel. Vanuit het, als voorbeeld als het Oostblok. Dus men komt voor relatief lage kosten, kan men naar Nederland komen via deze luchthaven. En dat is natuurlijk best wel aantrekkelijk. Dat was Eindhoven Airport. Vandaag kwam dat in het nieuws. Ik praat met Connie Rijken. Zij doet voor de Universiteit van Tilburg onderzoek naar mensenhandel... en de manier waarop Nederland met uh, mensenhandelaren... en ook met de slachtoffers daarvan omgaat. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar even dat nieuws van vandaag. Verbaast het u dat mensen-smokkelaars steeds vaker hun slachtoffers... via Eindhoven Airport binnen laten komen? Het zijn geen mensen smokkelaars, maar het zijn mensenhandelaars. Even dat uh, onderscheid uh, duidelijk te hebben. Um, nee, nou, dat verbaast me niet. Hè. De, de kmar is ook uh, gestegen met het aantal meldingen van slachtoffers uh, mensenhandel in uh, de registraties bij uh, Comensa. Dus het orgaan wat de meldingen van de slachtoffers registreert. Um, dus zij hebben daar ook gewoon extra aandacht voor. En dus dan is het ook logisch. Ja, als je er naar kijkt, eh, als je dan naar op zoek gaat, dan vind je het ook. Hè. Dat heeft ook de rapporteur gezegd: van nou, als je het wil zien, dan uh, zie je het ook. Dus uh, er is meer aandacht voor, ook bij, uh, bij de kmag Um, en uh, daardoor krijg je dus ook inderdaad de, de kmar, mar, de kmar, de Marocée, juist, ja, en voor de mensen die dat, ja, maar de ik de Marocée. Meer aandacht op Schiphol, daar daar dat wisten we al dat mensen op die manier binnenkwamen, maar nu toch ook via deze regionale luchthaven is daar dan een. Ziet u dan iets opvallends? Um, Nee, nou ik heb daar niet uh, direct een verklaring voor. Maar uh, ik denk wel dat die regionaal, ja, zoals het net ook al werd aangegeven, het zijn natuurlijk goedkope vluchten die daar naar, uh, naartoe gaan. Uh, nou, ook vanuit Europa. En we zien ook dat heel veel slachtoffers uit, uh, uit Europese landen uh, afkomstig zijn. Dus uh, ja, dat is zeker een, uh, een aantrekkelijke hub. Um, daarnaast komen ze ook op andere manieren binnen. Ook via uh, bussen, buslijnen die er ook zijn met, uh, ook met name met uh, Europese, andere Europese landen. Uh, of uh, via uh, nou ja, met de auto. Dat is natuurlijk ook heel makkelijk binnen Europa. Ja, dus mensenhandel gaat niet alleen per vliegtuig, nee, voor de duidelijkheid. Niet. Nee, zeker. En ook niet alleen van, uh, vanuit het buitenland naar Nederland, maar ook binnen Nederland. Dat is natuurlijk ook nog wel eens wat onbekend onder de mensen, ook binnen Nederland. Als we weer kijken naar de meldingen van slachtoffers, mensenhandel... dan is 25 afkomstig uit Nederland. Het zijn Nederlandse slachtoffers. Ja, dat weten mensen eigenlijk helemaal niet, hè? Nee, dat is heel onbekend. En heel vaak wordt er ook gelijk gedacht aan de laffe boys. Nou, wil ik die term eigenlijk het liefst vermijden. Want het zijn eigenlijk gewoon mensenhandelaren die een bepaalde tactiek toepassen die niet alleen uh, beperkt is tot Nederland. Hè. Die tactiek wordt ook in andere landen uh, toegepast. Uh, Evengoed als in uh, Nederland. Dus het is niet beperkt tot Nederlandse slachtoffers. Dus dat is ook een vorm van, uh, van mensenhandel. Um, we zien wel dat er heel veel... dat met name Nederlandse slachtoffers... die komen met name tegen in de prostitutie. Hè. Niet zozeer in uh, de overige uitbuiting. Hè. Want naast uh, uh, mensenhandel voor uh, pro, uh, seksuele uitbuiting hebben ook mensenhandel voor overige uitbuiting, arbeidsuitbuiting. Uh, daaronder uh, begrepen. En om compleet te zijn, ook nog voor uh, de verwijdering van organen. Nou, die zien we dan helemaal niet. Maar de Nederlandse slachtoffers zijn een aantal exotische uh, voorbeelden uh, van uh, nou, een, een, een gedwongen drugsmokkel, uh, bijvoorbeeld, of een, uh, een zwak begraafde jongen die door een flatgenoot voor allerlei klusjes werd ingezet. Bijvoorbeeld wat gekwalificeerd is als mensenhandel, waarbij we wel. Mensenhandel in Nederland zien, in de overige uitbuiting. Maar het gros van de slachtoffers, Nederlandse slachtoffers... zijn uh, uitgebuit in, uh, uh, in de seksindustrie. Ja, dat zie je dan toch. Laten we, voordat we verder praten, even luisteren naar een fragment. Uh, dan horen we uh, iemand die zeg maar, betrokken is bij uh, de slachtoffers. Laten we even luisteren. En ze komen aan, ze worden een kamer ingeschopt. De meisjes die naakt in een kamer worden opgesloten. Meisjes die worden geslagen, geschopt, mishandeld... En die kamer gaat op slot. Ja, u kent dit soort verhalen, hè? Ja, ja, ja deze verhalen. Die, uh, nou, dit is een heel extreem uh, voorbeeld. Uh, waar we, uh, we hebben in een onderzoek uh, een uh, aantal slachtoffers gesproken. Uh, waarbij het niet specifiek ging over hun ervaringen tijdens de uitbuiting. Maar die kwamen natuurlijk wel uh, aan de orde. Maar meer van wat er daar is uh, gebeurd. Maar dat zijn inderdaad schrijnende verhalen. Ja, want u, u wilde vooral voor uw onderzoek de slachtoffers zelf spreken. Ja, nou, ik vind het belangrijk dat, dat we, als we beleid maken... Uh, om slachtoffers inderdaad bij te staan en te helpen... dat we ook weten wat zij, uh, wat zij nodig hebben en uh, wat zij graag willen. Nou, is het wel zo dat die uh, groep slachtoffers ontzettend divers is. Dus slachtoffers uit Nederland, uit Europa, uit, derde, uit landen buiten Europa... Uh, ...seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting. Nou, ja, u kan zich voorstellen, dan ook nog de, alle variaties uh, in de mensenhandel zelf. Dus inderdaad wat we net in het fragment hoorden. Maar ook, uh, en dat is denk ik bij de uh, Koninklijke Marichose vaak het geval... ...dat de uitbuiting nog niet heeft plaatsgevonden. Maar ook dan kunnen we spreken van mensenhandel. Ja, dus want, want eigenlijk zijn die mensen het land nog niet in. Um, ja, nou ja, daar is discussie over. Maar ook al zijn ze het land wel in... het is niet per se nodig dat ze uitgebuit zijn... om te spreken van mensenhandel. Dus je hebt daar op verschillende manieren... grote uh, gradaties in. Uh, maar... Ja, wat de mensen die, die, die, die u spreekt... Hè? wat voor verhalen komt u dan tegen? Wat, wat maakt dan het meeste indruk? Ja, nou... Dat is uh, heel verschillend. Uh, nou, ik heb verhalen gehoord van, uh, van vrouwen in, um, in Nederland... die inderdaad na, na één avondje stappen en dan inderdaad uh, weggemaakt worden... met wat achteraf blijkt cocaïne te zijn. Uh, en dan... Uh, de seksueel misbruikt worden, wat dan tegen hen gebruikt wordt, ook als dwangmiddel om hen uh, in de prostitutie uh, te dwingen. Uh, nou, de meer bekendere loverboy-praktijken, maar ook uh, vrouwen hebben we gesproken uit uh, Nigeria, uh, bijvoorbeeld die hier naartoe komen uh, om te werken, een toekomst op te bouwen, nou, die op een kamertje worden gezet, opgeslo worden opgesloten en daar worden de mannen binnengebracht en daar moet zij seks mee hebben. He, die dan uiteindelijk na twee weken uh, de kans ziet om uit zo'n huis te vluchten, omdat haar uh, Madame, want zo noemen we dat in de Nigeriaanse uh, de mensenhandelaren. Uh, die dan uh, vergeten de deur achter zich te sluiten. Waardoor zij inderdaad de mogelijkheid heeft uh, te vluchten uit dat pand. Nou, wat vertellen die vrouwen? Um, nou, die zijn... Um, Zoals ik al zei, we hebben met name uh, ons gericht op wat daarna is gebeurd. Wat zij ons uh, vertellen is het proces wat zij daarna hebben meegemaakt. Hoe zij in de opvang uh, terecht zijn uh, gekomen. Uh, en je ziet heel veel... Leed hè? bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij een van de vrouwen, en dat is ook een bekend uh, fenomeen voor onder slachtoffers mensenhandel. Is dat um, deze, deze vrouw die kon bijvoorbeeld geen contact meer krijgen met haar familie in Nigeria nadat zij contact had gehad met, uh, uh, met de politie? En uh, dat is heel vaak het dreigement van de handelaren dat zij. Um, de, nou, als zij naar de politie gaan, dat ze dan hun familie wel weten te vinden. En we weten uit uh, onderzoek, uit dit laatste onderzoek blijkt dat ook weer... dat het gros van de mensen gerecruiteerd wordt door iemand die zij kennen. Ofwel uit hun omgeving, of een, een vriend van een broer... of een vriend van uh, de ouders, of de moeder. Of nou, in ja. ieder geval dat ze, of iemand uit het dorp waar ze vandaan komen. Uh, dus, maar ja, dat zo is, gaat het al heel lang eigenlijk. He? Ja, ja, dus het is ook geen loosdreigement. Van nou, we weten je te vinden en we weten waar je kindje is of we weten waar je moeder is. En, uh, want dat is ook echt zo. Dat zijn vaak bekende ja. van, uh, van hen. Maar u heeft een paar keer gezegd: Ik ben vooral geïnteresseerd wat er daarna gebeurt. Wat, wat wilt u dan precies met uw onderzoek? Nou, wat wij, uh, wat wij dus willen in dit specifieke onderzoek uh, hebben bekeken, is in hoeverre wat uh, slachtoffers zeggen dat zij nodig hebben nadat ze uit de uitbuiting zijn geraakt. In hoeverre dat het Nederlandse beleid, wat wij bieden aan slachtoffers mensenhandel, dat daar ook uh, bij aansluit. En wat kunt u dan constateren? Um, nou, wat we, uh, wat we constateren is dat, uh, dat we heel veel vragen van slachtoffers ook direct na de uitbuiting. Heel veel slachtoffers zeggen, en dat weten we eigenlijk ook uit eerder onderzoek, net na die uitbuiting dan zijn ze zo uh, in shock en uh, zo getraumatiseerd en zo, uh, ja, eigenlijk... het. Uh, van het padje af, zeg maar, de weg kwijt. Dat ze eerst tijd nodig hebben om tot rust te komen... hun leven weer een beetje op orde te krijgen... en nou ja, vervolgens te beginnen aan de verwerking. Wat wij doen, is dat... Eigenlijk vanaf het begin dat zij uit de uitbuiting situatie komen... willen wij het verhaal hebben van de slachtoffers. Zeker als het niet Nederlandse slachtoffers zijn... en ze hebben een verblijfsvergunning nodig. Dat noemen we het B9-regime. Ja, dat is een vreemdelingenrechtelijke procedure, is dat, waarmee slachtoffers... een tijdelijk verblijfsrecht krijgen en dan ook opvang krijgen. Maar, maar wat valt u dan op als u dan kijkt naar hoe dat gaat? Hoe de Nederlandse overheid daarmee omgaat? Wat kunt u daar dan over zeggen? Ja, nou, wat we al langer uh, roepen, is dat we dus vragen om medewerking uh, van de slachtoffers. Dat is meer vragen we medewerking van de slachtoffers en um, de start van een strafrechtelijke procedure. Alvorens zij in aanmerking kunnen komen van dat tijdelijk verblijfsrecht. Nou, dat is een hele zware drempel voor heel veel slachtoffers. Want heel veel die vertrouwen de politie niet. Hè. Ze hebben slechte ervaringen met de politie, bijvoorbeeld in hun, uh, in hun thuisland, um, zij, ze, nou, ze worden bedreigd door. Hun handelaar om juist niet naar de politie te gaan. Ze worden ook gezegd: van nou ja, als je naar de politie gaat, dan word je uitgezet. Dus het is niet per se uh, dat het bij hun in bewustzijn leeft dat zij de, gelijk de politie vertrouwen en dat dat voor hun ook echt. Uh, dat ze hun verhaal gaan terwijl doen. Terwijl wij aan de als politie. overheid dat wel denken. Dat mensen daar ja. naartoe komen en zich veilig voelen ja. bij de politie. Ja. En dat is dus niet zo, ja. zegt u ja. eigenlijk. Nou, heel vaak. Dan uh, lijkt het verhaal wat de politie vertelt ook op het verhaal van de handelaar. Gaat u maar met mij mee. En uh, dan gaat alles beter. Ja, dat hebben ze eerder gehoord. En toen is het fout afgelopen. Dus, uh, dus dat uh, verwachten we van hen. Terwijl wij weten dat. Eigenlijk vooral in die beginperiode moet je ze vooral rust geven... en uh, tot zichzelf laten Wat zou de politie of de overheid anders moeten doen? Ja, nou, ik vind die, uh, vooral die dubbeling, die uh, de dubbele vereisten... aan de ene kant uh, dat zij dus inderdaad medewerking verlenen... aan de andere kant uh, dat, zij, uh, dat er ook sprake moet zijn... van strafrechtelijke procedure... waarmee je dus eigenlijk ook de politie dwingt... om gelijk een strafzaak uh, op te starten. Uh, ja, die dubbele koppings, koppeling zou uh, wat mij betreft losgelaten moeten worden. Uh, dus ook de, uh, die straf, uh, dat er een uh, strafrechtelijk onderzoek uh, is... Nou, dat, uh, dat kan ook op een later moment... wanneer iemand uh, juist meer de gelegenheid heeft gehad... om tot rust te komen en daarmee dus inderdaad beter in staat is... ook om een goed verhaal te vertellen. En wij zitten natuurlijk midden in een discussie... over het strafbaar stellen van illegaliteit. Uh, dit zijn natuurlijk ook vrouwen die illegaal zijn. Ja. Ik bedoel, hoe kijkt u daar dan naar als jurist? Ja, nou, we, hebben we hebben natuurlijk gezien dat uh, in ons onderzoek ook... dat heel veel uh, mensen die illegaal hier blijven... op verschillende manieren worden uitgebuit. Uh, nou, zowel met betrekking tot de huisvesting, maar ook in arbeid. Allerlei uh, baantjes hebben. Er wordt gewoon misbruik uh, van gemaakt... Uh, nou, ik denk dat dat zal uh, toenemen wanneer uh, illegaliteit straffen stelt. De bereidheid om zich dan kenbaar te maken wordt dan natuurlijk nog, uh, nog kleiner. Hè. Ze, komen, ze komen nu al niet hoor, naar de politie want ze weten dat, uh, dat ze een groot risico lopen om uitgezet uh, te worden. En, uh, en we weten dat dat ook gebeurt inderdaad. Ja, wat verwacht u met uw onderzoek te kunnen gaan doen? Um, nou, wat, ik in ieder geval, wat, wat in ieder geval goed is, um, denk ik dat we met dit onderzoek wel de slachtoffers, in ieder geval een deel van de slachtoffers, een stem geven uh, en dat ook hun behoeften inderdaad nou opgetekend uh, uh, zijn en uh, nou ja, dat we daar dus inderdaad het beleid op af kunnen stemmen. Goed. Hoe lang bent u nog bezig, denkt u? Ik denk dat de uh, resultaten aan het eind van de maand uh, gepresenteerd kunnen worden. Goed. En heeft u nog 1 mei gevierd vandaag? Nee, nee, nee. Ik was, uh, ja, tenzij u uh, arbeid ziet als het vieren van 1 mei. <laughs> maar ik heb vandaag gewoon uh, gewerkt. Goed, mag ik u danken. Koningin Rijken, ze doet voor de Universiteit van Tilburg onderzoek naar mensenhandel. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Frits Lambrechts is aangeschoven. We kennen hem natuurlijk als acteur. Ook een beetje als zanger. Maar, kunt u dit nog even mooi meezingen? Of uh, niet bij Stem vandaag? Ja. Makke Stem was de malen tot de strijd ons geschaard. Want de internationale morgen is een waard. Makkers stem laatste malen tot de strijd ons geschaard. En die internationale zal morgen heersen op aard. Nou, mooi, hè? Prachtig. Het gaat wel, hè? Ja, het gaat heel goed. Ja. Vooral uw gezicht erbij, dat zouden <laughs> mensen moeten kunnen zien. Ja, ja, ja. Kan trouwens via de webcam hè, op Radio 1. Kunnen ze meekijken. Oh, ja? ja, dat oh, ja. kan. Dat kan allemaal tegenwoordig. Goed, welkom allereerst ja. in twee dingen. We hebben u uitgenodigd omdat 1 mei, ja, dan dachten we toch ook aan u. Uh, Want. 1 mei, wat, wat bedoel, we hebben vandaag allerlei berichten gehoord over heel Europa... daar is van alles aan de hand, daar gaan we het zo ook over hebben... maar wat is het 1 mei-gevoel voor Frits Lambrecht? Ja, eigenlijk is het toch bij mij... het gevoel is een beetje naar de achtergrond weggedrukt... omdat uh, al heel lang, sinds dus, uh, we de koning Beatrix hebben... Die, en heb je dus Koninginnedag, en dat is, dus, dat is precies er geweest. De dag altijd voor de 1 mei. En dat is dus door de, door de grote... door de, wat ik zeg, de... Door de, door de, door de de, de autoriteiten in dit land is het zo handig ingepikt... want die zijn er altijd wel blij mee geweest... dat dus voor de 1e mei de 30e april er was. Dus toen kon men zich dus, laat ik zeggen, uh, ja, uitfeesten en zo. En uh, zo langzaam, ja, eigenlijk de afgelopen 25, 30 jaar is de 1e mei een beetje in Nederland, net wel in Nederland... op de achtergr achtergrond gedrongen. Ja, en u zegt dat heeft zeker ook te maken met die Nederland. Ja, dag. maar natuurlijk. Daar hebben ze natuurlijk ook gretig gebruik van gemaakt. Want, uh, nou ja, u weet dat uh, het grote deel van de van de autoriteit in, zeker de rechtsautoriteit in Nederland die zijn nooit zo dol geweest die vinden het maar meer achting hebben ze ervoor mm. voor de eerste mei maar wat voor gevoel maakt het bij Frits Lambrecht ah, ja, dus? ik ben natuurlijk grootgebracht in een arbeidersbuurt in Amsterdam West hè, en eigenlijk na de oorlog te, toen, eh, toen eigenlijk dus toen, toen de, de, de, de, de bevrijding daar was in 1945, 1946 nou ja toen had je dus een, een, een, een grote, hele grote CPN, de communistische partij, die uh, een enorme aanhang had in Amsterdam en de grote steden. Dus, uh, en daar werd natuurlijk stevast altijd op de 1e mei, werd dan ook de, die, dat, de dag van de arbeid, hè, werd dat gevierd. Ook door Frits Landbrechers. Ja, dus. nou ja, ik was, ik was klein, ik, ik ben van 1937, dus ik was, ik was uh, negen of tien jaar oud. Maar ik, ik, ik herinner me wel dus dat al die demonstraties die dus toen plaatsvonden... ja, dat was wel interessant. Ja, en daar groeide je mee op. Ja, precies, daar groeide je mee ja. op. Dat was iets wat bij u thuis ook werd gedaan? Ja. ja. ja. ja. En, en, en, en waarom raakt het u? Waarom vindt u nou, een zo? Het is mei zo... nostalgie. In de eerste plaats is ik vind het. zijn het een aantal dingen. In de eerste plaats is het, is het nostalgie van mij. Hè, omdat het te maken heeft met mijn verre verleden. En ook uh, met de, de, de ontwikkeling van de hele arbeidersbeweging. En, de, en, de, en, en, en de, de relaties van de, van de linkse partijen. Hè, want ik heb natuurlijk toch veel. Ook op die eerste mei gezongen voor de CPN. Maar ook voor de Partij van de Arbeid. En ook voor andere bijeenkomsten. En uh, dat was wel wat prima, het, het, het, het trieste was alleen... dat dus de linkse samenwerking daar verder nooit aan de orde kwam. En dat het, het, het beperkte zich uitsluitend... Tot het zingen van de internationale. <gacht> Meer was het niet. Nee, maar in de rest van Europa is het natuurlijk wel zo. Alhoewel ook met, een, met minder, minder enthousiasme. En, en, en ook minder fanatiek. Ja, wat heeft u dit buitenland wel eens meegemaakt, 1 mei 4 in? Ik heb het een keer meegemaakt in Parijs. Mm. Hoe was dat? Nou ja, dat was het. Kijk, dat was in de, in de 70er jaren. Maar toen had je nog een grote. communistische beweging. Ook in Frankrijk. He, want daar had je een blad. Dat heette De Humanité. En. Uh, ja nou, dat was wel heel wat hoor. Ja, wat, wat, wat was er bijzonder nou, aan ja, in Parijs? Een enorme massa mensen. Ja, een enorme massa mensen was dat. En die liepen dan over die Champs-Élysées, en dat was indrukwekkend. Ja, laten we even uh, gaan naar vandaag. Hè? Ja. Want in Europa, kijk, u zegt, het, het is hier een beetje weggevaagd door Koninginnedag de afgelopen Nou ja, jaar. niet alleen hoor, niet alleen. Nee. Dat is ook, ook omdat de, de, nou ja, de, de politieke, inter, de desinteresse is hmm. aanzienlijk toegenomen. Dat, is, dat ligt ook ten grondslag. Je ziet het ook aan de afgelopen jaar, ook met, met de verkiezingen. Vorig jaar in september toen uh, de, de, de, de, de, de uitslagen, wij had niemand durven voorspellen. Nee. Maar, He, als dus de SP in peiling een paar dagen voor de verkiezingen op, op 38, 39 zetel staat. en er zijn verkiezingen. en het merendeel van het electoraat kiest dan Amas voor de Partij van de Arbeid. dan denk ik, wat, er is iets. ze begrijpen het niet zo goed. Laten we even kijken naar hoe het vandaag was dan in de rest van Europa. Ja. In de Turkse stad Istanbul loopt de protest uit de hand. In buurland Griekenland is een 24-uur-staking begonnen. In Bangladesh wordt al dagen gedemonstreerd. We are actually celebrating this with sorrow. En Rusland verwacht wordt dat in Moskou vandaag 100.000 Russen de straat op gaan. Ja. So. Yeah. Dat wil tijd. <laughs> maar goed, zo kan het dus ook. Zo was het vandaag in Nederland dus niet. Nee, maar wij hebben gisteren een gigantisch feest gehad... waar iedereen met groot genoegen naar heeft gekeken. U ook? Ja, ik ook. Want u bent Amsterdammer? Ja. ja ik heb Waar ook stond u? Nou, ik stond thuis. Ik zit thuis. Ik, zit, want ik, was, ik had een uitnodiging gekregen. Omdat ik, uh, ik ben gelieerd aan het uh, nieuwe AI Film Museum. En daar vandaan vertrokken ze dus. Dus ik had, er was aan mij gevraagd of ik wilde komen wuiven. Nou, <lacht> maar, maar daar had ik geen zin in. Geen zin in? Ah, nee, ik ga toch niet wuiven. Maar, maar u bent daar ook niet geweest? Nee, ik ben daar niet geweest. Nee, nee, nee. Dus u heeft thuis gezeten gewoon via tv gekeken ja, dan? ja. Ja. Nergens de route bezocht? Nee. Nee, want de dag daarvoor hebben, hebben, hebben wij de route bezocht. In een, in een stork visrestaurant. Dat ligt dus ook precies aan de route. Ja, goed. Maar u heeft het allemaal vanuit huis gezien. En, en we gaan zo verder over 1 mei. Maar wat ja. vond u ervan? Oh, ik vond het heel goed. En ik moet vooral die jongens van de, de, de NOS, de, oh, de technische mensen... ik moet ze dus echt complimenteren, want ze hebben het zo goed gedaan, die jongens. Is echt, want dat is een kunstwerk geweest, hoor. Want ik heb dus natuurlijk uh, ik heb een, een, een, een ervaring met, uh, met Rudolf Spoor. Hè, die dus, de regisseur, hè? Uh, ja, die ja. is de regisseur, maar die is gepensioneerd. En dan heb ik dus in de 80, 90 jaren... heb ik dus uh, met, met Bram van der Vlucht een staartjes. Tien jaar lang heb ik dus ook live de intocht gedaan van Sinterklaas. Want toen was ik hoofdpiet. En, dus dat is een beetje vergelijkbaar. Want het was allemaal live. Ja, dus u, u en, weet wat erbij komt ja, kijken. Ja, natuurlijk. Want ja. ik weet precies en ik weet hoe de af, En ik weet ook hoe groot de angst van de autoriteiten was... dat er weer wat zou gebeuren. Zelfs ja, bij Sinterklaas? Of nou, gisteren? nee. Niet, nou, gisteren maar, maar, maar gisteren vooral. Ja, gisteren, Want oh, wat was er weer een paranoïde stemming. We hebben in Den Haag zo was het dan maar goed gaat. Want ze hebben altijd zo'n zo geborneerde angst voor, voor Amsterdam. Want die kun je nooit vertrouwen. <laughs> die gaan altijd dingen doen. Maar het is vreselijk niet... goed gegaan natuurlijk. Ja, natuurlijk het, is het heeft alleen natuurlijk wel heel veel aandacht verdrongen voor uh, 1 mei. En als we dan weer even teruggaan naar het fragment van Lynette. Ja. En je ziet dat heel Europa iedereen op de been uh, ja. uh, komt. En, en hier waren we onze roes aan het uitslapen. En ja, nog ja, even dat, aan nou het is, nagenieten. Het, het, het, het klinkt een beetje bizar wat u zegt. Maar het is in wezen wel zo. Maar, maar goed, en... wat, wat vindt u daar dan van? Dat, nou, dat, dat... vind ik triest. Dat vind ik triest. En dat heeft te maken met een depolitisering. Met, het, met het, het, het sterk afnemen van het politieke bewustzijn. Hè, dat mensen ook niet meer ge, ge, niet weten. Terwijl, aan de andere kant, hè, als het namelijk, is het namelijk zo ernstig. Want de economische situatie in Precies, Europa... Die is toch de, net zo in nee, Nederland in de, in de ook de heel, heel slecht op dit moment. Die is heel slecht. Ja. Want vanmorgen stond er ook weer in de krant dat we een, in Nederland zitten van de 12%. Hè? Werkloosheid. En de werkloosheid. We hebben dus in het zuiden van Europa. hebben we een kwart tot een derde gedeelte. is, aan, is, is geen werk, maar ook geen uitzicht. En dat is wat mij persoonlijk ontzettend zorgen baart. Eh, want ik, ik weet ook geen oplossing. Want we zitten, we zitten met een enorme overvloed. aan allerlei. Alle, allemaal consumenten. dingen en de, er is veel te veel van alles. Ja. Dus ik, ik, ik, ik weet ook absoluut niet. En dat is niet alleen ik die het niet weet. maar men weet het helemaal niet. Nee, Wat maar, moet je nou doen? Maar u zegt eigenlijk: de situatie in Nederland is, bij, is misschien niet zo slecht als in Spanje en Griekenland, maar is ook slecht. Is een, dus ja. je zou verwachten dat er vandaag ook eventueel in Nederland toch demonstraties waren. Nou, geweest. Ik, laat ik het zo zeggen: ik, ik, ik, ik, had, ik heb het niet verwacht. He, want tenminste, je werd zo. Je, als je dus oh, oh, niet, als, je blind, als je blind en doof was. dan moest je wel weten dat we gisteren een, een, een abdicatie zouden. Krijgen en, en een nieuwe koning en een koningin, want dan kon je niet van zijn lang van zijn leven, kon je daar niet omheen. Nee, nee, maar goed, denkt u dat een mei dan ooit weer een ding wordt hier in Nederland? Nou Ja, ik, ik, ik, ik dat hangt omdat. Dat hangt gewoon, en mijn verwachtingen voor de toekomst, en dat, dat, dat klinkt heel erg naar uit mijn mond, want ik ben een zeer positief ingesteld mens. Maar mijn verwachtingenpatroon is niet zo groot, omdat ik, ik, ik zie niet, ik, ik zie dat in mijn theaterwereld, zie ik hoeveel werkeloosheid er is. Ik zie in elke branche, welke je ook neemt, zie ik he, dat de overvloed toeslaat. En dat heeft dan allemaal zijn gevolgen ook voor de, over, voor de bedrijven... die daarbij betrokken zijn. Ja, dus het ziet er slecht het, het, uit. Het is, ik, ik weet het niet. Nee, maar, maar, maar toch, 1 mei komt er dan ooit weer een, een wederopstanding... Nee. dat we het misschien toch weer zo gaan vieren... zoals u dat nog heeft meegemaakt in het verleden. Nou, nou, laat ik het zeggen wat, wat er dan... Wat het zou, wat er, zou kunnen gaan, beuren, gaan gebeuren in de toekomst. Is dus dat de mensen dus gewoon vanwege de economische situatie. En dat men dus niet meer in de staat is om de dingen te doen. die men graag wil doen. en die men gewoon is te doen. Dat daaruit. dat er dus een soort gemeenschappelijk optreden. Want die solidariteit. die moet weer groeien. Ja, dat, dat ziet u niet meer, de solidariteit? Nou, op dit moment helemaal niet. Hè. Nee? Nee. En heeft u daar een verklaring voor? Want u nou, had ja, dat is de verklaring die ik net al gaf. He, dus de teleurgang van, van het van het bewustzijn, van het arbeidersbewustzijn, het, het beseffen hoe, wat het betekent om arbeid te hebben. Ja, we zijn te verwend geraakt. Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk. dat is, maar daar is op zich, kan je niemand iets kwalijk nemen. Maar we hebben het gewoon de afgelopen decennia goed gekregen. En nu zitten we, nou ja, zoals u ook weet, hè, de bomen groeien niet meer tot in de hemel. En ik weet niet, absoluut niet hoe, de, hoe ze dat aan. Ja. En de politiek, en dat neem ik ze wel kwalijk, ze hebben geen visie. Ze hebben geen visie en ze, hebben, ze zoeken niet naar antwoorden van hoe lossen we dat op. Heeft u zelf nog genoeg arbeid eigenlijk? Ja, ik heb het heel druk. Terwijl u al de pensioengerechte <laughs> ja, leeftijd uh, ja, ruim schoots heeft ver, overtreden, ja, toch? Ja. Bij ja. 76. Nou, dat is ja. in ieder geval goed nieuws. Nee, dat nee je... maar goed, ja. Nog heel even, want anders dan hebben we daar geen tijd nee. meer voor. Want we hadden nog een heel mooi fragment uh, klaarstaan. Laten we maar even horen, jongens. Ja. Voorwaarts en niet vergeten. Oh, ja. Gezongen. Oh, dat hebben we helemaal niet meer. Wat jammer nou. Ik dacht dat we dat nog hadden. Nou, Nee, ik geloof niet dat dat gaat lukken. Oh, dat heb ik gezongen toen bij Joop den Huyl. Ja, dan doen we, het, doen we het even live. Oh, nee. Laten we het maar even... Kunt u het nog live even laten horen? Want we dachten dat we dat nog even hadden, maar Wat dat is... Wat we niet meer? Voorwaarts ah, goed, Jan. En niet vergeten Waaruit onze krachten bestaan Bij honger En bij eten Voorwaarts En nooit vergeten de solidariteit. Prachtig. Mooi, he? ja, ja, heel mooi. 1987 was ja. dat, hè? Ja, we Begrafenis welezen, van ja. Joop den Uyl. Goed, mag ik u danken, Frits Landrechts... Ja. voor uw verhaal op deze 1 mei ja. in Twee Dingen. Het was Twee Dingen van Max. En voor meer informatie en voor onze uitzendingen... als u die wilt terugluisteren, ga naar de website tweedingen.nl. En zometeen langs de lijn met uh, Henry Schut. Henry, Champions League natuurlijk. Ja, zeker. Met de return van uh, Barcelona tegen Bayern München. Uh, Barcelona moet proberen het onmogelijke mogelijk te maken vanavond. Vorige week verloren ze met 4-0 in München. Ja, er moet dus minstens vier keer gescoord worden door de thuisploeg. En dan mag de uitploeg nog niet eens een doelpunt maken ook. Want anders is het echt gebeurd. Maar je weet het maar nooit. En velen zeggen dat als er één ploeg is die dat moet kunnen... dat dat dan Barcelona ja. moet zijn. Ja. Dus ja, we gaan het zo meemaken. Spannende avond. Ja. <lacht> Goed. Er <lacht> wordt hier hard gelacht. Ik geloof er niet in, of wel? <lacht> nee. Goed. Maar nu eerst. Dit is Radio 1. Ja, het is bijna half negen. Martijn Nijhuis met het NOS-journaal.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 omdat de explosieve opruimingsdienst pas de volgende dag kon komen... legden de agenten de mortieren uit voorzorg in het water. ochtends waren ze verdwenen. En het Nieuw Republikeins Genootschap wil nader onderzoek... naar de arrestatie van gisteren. De campagneleider van het genootschap werd toen gearresteerd op de Dam... omdat hij weigerde te vertrekken. Volgens de politie werd hij per ongeluk aangezien voor iemand anders. Het Nieuw Republikeins Genootschap zegt dat de videobeelden van de arrestatie... niet wijzen op een vergissing. En dat was het. NOS, NOS Radio Langs de Lijn, met Henry Schut Goedenavond, dit wordt een voetbalavond die we over een paar dagen weer vergeten zijn. Of dit wordt zo'n avond die ons nog tot in lengte van jaren bijblijft. Eh, want in dat laatste geval maakt Barcelona zometeen een 4-0 nederlaag van vorige week goed tegen Bayern München. En plaatst het zich alsnog voor de finale van de Champions League op Wembley. Je weet het maar nooit, we zijn er zometeen live bij. De wedstrijd begint om kwart voor negen. Met commentaar van Bas Tiggeler en Ronald van der Geer. En een analyse van Mark van Hintem. En verder een reportage over het EK-scores voor landenteams in Amsterdam. En er is basketbal. De halve finales van de play-offs om de landtitel zijn begonnen... met in de ene wedstrijd Leiden tegen Groningen... en in de andere wedstrijd Den Bosch tegen Leeuwarden Leon Kersten. Daar gaan we nu als eerste naartoe. Leon. En ik zag een hele mooie score van Leeuwarden. De bal kets op de ring en dan kwam Givens omhoog en die dunkt hem erin. En het is de moeite waard om het spel van Leeuwarden te vermelden... want ja, ze zijn de nummer 4 van Nederland geworden... kwamen door in die kwartfinale ten koste van Zwolle... Eerste wedstrijd in die halve finale in de Maasport in de bos vanavond. En de stand: 32 voor de bos, 29 uh, voor Leeuwarden. Spannende wedstrijd dus. En Leeuwarden heeft eigenlijk tot nu toe de hele tijd voorgestaan. Pas de laatste minuut is de bos op voorsprong gekomen. Uh, Leeuwarden veel energieker, veel agressiever moet ik ook zeggen dan de bos wat de titelverdediger is. De favoriet ook wel om weer kampioen te worden. Maar dan zal hij niet zo vlak aan de wedstrijd moeten beginnen. Want dat deed de ploeg. Het was wel even een schrikmoment. Peter van Pasen. De 34-jarige die kwam in een rebound op de grond terecht. Er viel een medespeler op zijn knie. En hij uh, hinkt het veld af, ondersteund door een uh, collega. Maar ik zie hem inmiddels weer op de bank zitten. Dus dan moet ik toch concluderen dat het nooit heel ernstig kan zijn. Inmiddels is het 32-31. Echt een wedstrijd dus tussen Den Bosch en Leeuwarden. De andere halve finale die gaat tussen Leiden en Groningen. De nummers 2 en 3 van Nederland. Um, ja, en dat is een, een ander type wedstrijd. Hier wordt veel gescoord. 32-31. In Leiden uh, moeten ze nog iets langer spelen. Het gaat daar wat langzamer door de foutenlast. Maar daar is de stand wel in het voordeel van Leiden. 22 tegen 16. Daar heeft uh, Groningen ook een tijdje voor gestaan. Maar inmiddels is Leiden daar op voorsprong gekomen. En een boel mensen gaan ervan uit dat de finale uh, om het kampioenschap van Nederland... die uh, uh, na vijf, maximaal vijf halve finale wedstrijden uh, gaat. Die finale gaan de boel mensen dan vanuit tussen Den Bos en Leiden. De nummers 1 en 2 van de reguliere competitie. Maar ja, het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iemand voor een verrassing zorgt. Bijvoorbeeld Leeuwarden vandaag. Dat gewoon een goede wedstrijd speelt in Den Bos. Of misschien Groningen. Dat uh, de smaak te pakken heeft de laatste tijd. Veel wedstrijden gewonnen. Wellicht tegen, uh, tegen Leiden. In uh, de Maaspoort hebben we nog twee minuten iets meer te spelen tot aan de rust. 34-31. De Bos krabbelt wat terug in de wedstrijd, onder andere door een zoneverdediging. Hebben ze eh, Leeuwarden het ritme een beetje kunnen breken. Maar ja, u hoort het al aan mijn stem. Leeuwarden voor, Leeuwarden na, die bepalen hier het spel. En de Bos heeft het beste nog zeker niet laten zien. André Jong probeert nu een aanval op te zetten voor de Bos. Eh, misschien dat dat wat subtieler, wat soepeler gaat dan de aanvallen die tot nu zijn gegaan. Jong gaat zelf naar de basket, gaat omhoog en gooit hem erin. Nou, daarvoor is hij gekozen tot beste speler in Nederland. 36-31. Nog iets meer dan twee minuten tot aan de rust. Den Bos Leeuwarden. We komen in de loop van deze avond een aantal keren terug bij het basketbal. Maar het draait om voetbal tussen nu en even na half elf. Barcelona tegen Bayern München. Mark van Hinten is hier in de studio om de analyse te doen. Net als vorige week dinsdag. Mark, goedenavond. Goedenavond. Uh, voor wie het niet weet, technisch manager van Willem II. Hè? Nog heel even. Nog heel even, tot Naar eind juni. Laatste weekjes, hè? Ja, inderdaad. Ja, en dan? Heb je al wat? Nee, nog niet. Ik ben uh, ja, aan het oriënteren, zoals ze dat zo mooi zeggen. En uh, dat betekent in mijn geval gewoon afwachten. Oké, we hebben het straks nog wel even over. Dan kan okay. je misschien nog even ongegeneerd reclame maken voor ja. jezelf. Je weet het niet. Eerst maar over de wedstrijd. Uh, ik wil even terug nog naar vorige week. Want toen hebben we die verbluffende avond meegemaakt met die 4-0. Um, we zijn nu acht dagen verder. Je hebt een beetje op je kunnen laten inwerken. Wat vind je nu als je terugkijkt op die wedstrijd? Ja, dat, dat, dat Bayern gewoon on, ja, onvoorstelbaar goed was, maar dat ook Barcelona uh, onvoorstelbaar kwetsbaar was. Ja, en als we het nog breder trekken, want toen hadden we alleen maar die wedstrijd gehad. Inmiddels hebben we ook uh, het andere duel gehad, en dat is zelfs al afgerond. Real Madrid tegen Borussia Dortmund. Maar Dortmund vorige week uh, ja, bijna het kuntje van Bayern München uh, gewoon nog dunnetjes overdeed. Inmiddels door is naar de finale. Uh, jij wilde uh, vorige week nog niet aan grote woorden als wisseling van de wacht... en einde van het tijdperk. Nu nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Of nee. misschien juist niet na gisteravond? Nee, juist niet. Want ik vond... Uh... Uh, Dortmund wel weer zeer goed in de organisatie spelen. Uh, maar Madrid kreeg in het eerste kwartier twee ongelooflijk grote kansen. Nou, en uh, dat uh, is de wet in het voetbal. Als je die uh, kansen benut en het wordt inderdaad al vrij vroeg 2-0... dan denk ik dat ze gewoon uh, Dortmund overdonderd hadden in die wedstrijd. Ja, dat gebeurde uh, niet. Nee. Dortmund van erin, kwam in de wedstrijd in het laatste kwartier had het zomaar toch nog gekund. Ja, precies. In het laatste kwartier dan, dan zie je dan toch nog dat ze die doelpunten maken. Maar ja, helaas voor, voor Real was het te laat. Ja. Maar als nu vanavond, hè, dan vergeten we even die wedstrijd. Vergeten we ook even Dortmund. Dat inderdaad over twee wedstrijden beter was dan Real Madrid. Maar niet zoveel beter als we vorige week misschien dachten. Kan het wel zijn dat Bayern München vandaag de macht grijpt? Als ze we weer winnen van Barcelona. Of vind je het dan nog steeds niet de wisseling van de wacht? Ja, weet je, ik heb uh, de afgelopen jaren uh, zo onvoorstelbaar genoten van, uh, van Barcelona... dat ik bijna niet wil geloven dat dit tijdperk uh, voorbij zou zijn. En ik denk ook niet dat het zo is. Uh, wat ik wel opmerkelijk vind, is waar we het vorige week uh, ook over gehad hebben... dat uh, de middenvelders, met name Iniesta, Xavi, mm -hmm. Busquets, eigenlijk niet... Uh, of, ja, of geen rol speelde in die wedstrijd. En je ziet ook langzamerhand dat de, de sleter opkomt. komt. En ja, als die twee wegvallen, met name Iniesta en Xavi... Ja, dan, uh, dan heb je een, een groot probleem als Barcelona zijnde. Want ik kan me niet voorstellen dat ze op vrij korte termijn... Uh, twee spelers van dat niveau kunnen gaan halen. Ja, en het blijft de discussie natuurlijk ook als je de wedstrijd van vorige week ziet. Um, werden ze heel goed geneutraliseerd door Bayern München? Of waren ze zelf minder? Wat, wat, wat denk je? Ze werden heel goed geneutraliseerd... omdat uh, Bayern uh, extreem goed in de organisatie kan spelen. De spelers hebben ook alles voor elkaar over. Uh, wat dat betreft is het een geoliede machine. Uh, een, een machine die heel fit is en uh, speelt op kracht, maar ook finesse. En ja, Dat deden zij fantastisch. Maar ik ben ervan overtuigd dat als Barcelona in een uh, goede vorm verkeert... Ja, dat het zelfs dit uh, Bayern München... Uh, onmogelijk maakt om te winnen van ze. Ja, nou, in een goede vorm. Uh, daar is toch wel best wel vaak bij Barcelona Lionel Messi voor nodig. Laten we even naar onze commentatoren gaan. Onder andere voor de opstelling van vanavond. Bas Tigler en Ronald van der Geer doen de wedstrijd Barcelona-Bayern München. Ja, Bas en Ronald, uh, geen Messi, hè? Tenminste niet bij de aftrap. Nee, uh, want die zit op de bank met zijn acht Champions League goals... en zijn 44 competitie goals. Uh, want toch dus niet helemaal fit. Nou, is dat eerlijk gezegd geen nieuws, want dat hebben we vorige week kunnen zien. Dat was zelfs zo duidelijk te zien, dat werd later ook nog onderstreept met statistieken. Dat is misschien wel aardig om te vertellen. Uh, want er worden natuurlijk allerlei mogelijke cijfertjes bijgehouden. Hij oogde natuurlijk in Duitsland al futloos, slap, ver van fit. Uh, nou loopt een speler op dit niveau gemiddeld in de wedstrijd zeg maar, tussen de 10 en de 11 kilometer. En ze hebben dat ook bij Messi gemeten. Die kwam tot ongeveer 7,5. En nou zegt dat niet alles, maar het zegt wel iets... Hij is gewoon niet fris, niet fit en hij zit op de bank. En dat is natuurlijk een flinke streep door de rekening. Want nou juist aan hem eigenlijk werd alles opgehangen van... als er dan nog een kans is, dan moet hij maar de avond van zijn leven hebben. Nou, de avond van zijn leven kan hij best hebben. Ja. Maar dan uh, op, de bal tussen, of op de bank tussen Thiago Alcantara en Alexis Sanchez in. Dan kan je misschien best de avond van je leven hebben. Maar het wordt niet helemaal zoals uh, Barcelona het zich had voorgesteld. Uh, even nog in één moeite door. Dan Arjen Robben speelt wel. Uh, niet dat dat een verrassing is, maar dan is het maar gezegd. Ja, en uh, verder nog verrassingen in de opstellingen. Uh, nou ja, kijk, ze moeten bij Barcelona wat dingetjes repareren. Want Alba, de linksback, is geschorst. Die kreeg geel in de slotminuut omdat hij die, die bal in het gezicht van Robben gooide. Dat had wat mij betreft rood mogen zijn. Maar oké, okay, geel was al genoeg voor een schorsing. Want hij stond op scherp. Adriano is de linksback. Op het middenveld daar is uh, Boeskets niet beschikbaar. Die heeft last van zijn knie. En daar speelt op die positie Song als meest teruggetrokken middenvelder. En voorin is Fabregas nu dan de vervanger van Messi... die dus in de spits speelt. Dat heeft hij natuurlijk in de competitie in de tijd dat Messi er niet was. Ook wel een paar keer succesvol gedaan, nog een hat gemaakt. En omdat men ook niet tevreden was over Alexis Sanchez, de Chileen... is die uit het elftal gehaald en daar staat daar nu FIA in. Dus dat zijn de wijzigingen bij Barcelona. Bij Bayern hebben ze wat minder problemen op te lossen. Het is niet helemaal probleemloos. Dat niet. Van buiten bijvoorbeeld verschijnt in het elftal. En dat uh, komt dan door Dante, die wat grieperig is geweest... En geen hele wedstrijd kan spelen. En uh, Mandzukic, maar dat is goed nieuws. Die is weer beschikbaar. Die was vorige week geschorst. En dat betekent dat hij er weer in staat. En Mario Gomez weer op de bank zit. Ja, je kan maar een luxe probleem hebben. Gomez, die toch uh, van waarde was vorige week. Die is, uh, zit gewoon op de bank. Ja, uh, ik zei het straks al Bas. Er wordt veel geroepen als er een ploeg is die dit kan goed maken Die 4-0 achterstand, dan is het Barcelona. Iedereen dacht daar wel bij dat Messi dan mee zou doen. Maar zijn er statistieken te vinden die waar, waar Barça steun in kan vinden? Oei. Um, of juist niet? Nee, nou oké, okay. het is drie keer, want dat is wel uitgezocht inmiddels. Het is drie keer voorgekomen dat een uh, club een achterstand van vier doelpunten... uit de eerste wedstrijd heeft uh, goedgemaakt in de return. Drie keer in de geschiedenis. Eén uh, daarvan, merkwaardig trouwens, opvallend, was met Bayern trainer Joep Heinkes... die toen nog speler was van Borussia Mönchengladbach. Die wonnen thuis met 5-1 van Real in de jaren 80. Maar verloren uit met 4-0. Uh, er zijn nog twee voorbeelden waar Lexus, een club uit Portugal in de jaren 60... en Partizan uit Servië in de jaren 80, toen het nog Joegoslavië... twee voorbeelden uit de UEFA Cup, die deden dat ook. Maar in alle gevallen gold wel. Uh, dan hadden ze in de eerste wedstrijd weliswaar dik verloren, maar wel een goal gemaakt. En dat heeft Barcelona natuurlijk ook niet gedaan. Dus zo strikt, 4-0 verliezen uit en dan door, dat is nog nooit gebeurd. Nee, dus het wordt een historische avond. Als het gaat lukken, we horen je zo terug Bas. En dan zit Ronald van der Geer ook naast je. Um... Mark, wat vind je van de opstelling? Via, daar schreeuwde jij vorige week ongeveer een halve wedstrijd om. Ja. Toen Barça achter stond. Die staat nu aan de aftrap. Ja, ik vond dat ongelooflijk. Kijk, uh, als je, als Villanova zijn een, een, een geblesseerde speler, Messi. En ik kan me dat wel voorstellen omdat zo'n grootheid is. Laat spelen. Uh, maar die blijkt absoluut niet fit te zijn tijdens de wedstrijd. En je laat Via op de bank zitten. En uh, twee gemankeerde... Uh, buitenspelers wel spelen die, ja, die, die absoluut geen moment in een wedstrijd geweest zijn. Dat vond ik heel vreemd. En ook het feit dat hij uh, dat heel lang wachtte met het inbrengen, vond ik raar. Ja, maar is dat niet allemaal wijsheid achteraf? Want Messi is zo ongelooflijk belangrijk voor dat team. Ja, die wil je zo lang mogelijk laten staan, toch? Dat is ook zo. Maar op het moment dat je ziet dat hij... Uh... Echt geen knikken raakt en ook totaal niet fit was. Want ik vond dat je dat in de wedstrijd kon zien. Uh, ja, dat, dat kwikzilverachtige, wat hem zo uh, tekent, dat had hij niet. Ja, ja. ja, dan denk ik van ja, wissel hem dan nou maar. Het is een beetje koffie te kijken voor vanavond, maar wat denk je? De, wanneer, wanneer, wanneer is nou een moment dat je Messi nu kan brengen? Hij heeft afgelopen weekend in de competitie half uurtje gespeeld. Ja. scoorde wel bijna meteen. Vrij mooie goal ook. Ja. ja. Wanneer ga je hem nu brengen? Ga je hopen dat Barcelona op 2-0 voorkomt en dan. Moet Messi het afmaken of... Ja. Komt hij als ze achterkomen? Uh, nee, ik denk, kijk, als, ze, als ze achterkomen, dan denk ik uh, dat hij gewoon blijft zitten. Zeker ook omdat hij niet volledig fit is. Maar op het moment dat ze met 1-2-0 uh, voorkomen, Barcelona... Ja, dan zou het ideaal moment zijn om, uh, om Bayern echt volledig van de, uh, zijn stuk te brengen. Want geloof mij, die spelers van Bayern die zijn uh, uitermate tevreden... dat uh, ze Messi niet zagen staan tijdens de warming-up. Ja. Voordat we naar het voetbal gaan, nog heel eventjes naar het basketbal. Het is daar inmiddels, ik denk halverwege de wedstrijd... Leon Kersten, Den Bosch Leeuwarden. Exact. En de stand uh, halverwege is 39, 38. Het, het Dreumusje uit Leeuwarden. Dat mag ik toch wel zeggen met een begroting... wat ongeveer gelijk staat aan een gelijkspelende Champions League. Dan krijg je volgens mij een premie van ongeveer een half miljoen. Met zo'n begroting werken ze... Ja, dat doet het toch aardig tegen uh, Den Bosch. Dat een begroting heeft van een overwinning in de Champions League. Een begroting van ongeveer een miljoen. Ja, over die verhouding hebben we het dan. Champions League, basketbal in Nederland om het kampioenschap. Ruststand in Den Bosch, de Maaspoort. Den Bosch uh, tegen Leeuwarden, 39-38. En zo is het uh, 16 minuten voor 9 geworden. Mark van Hintem, hoe moet Barcelona nou deze wedstrijd ingaan? Ja, wat ze, wat ze altijd doen. Hè? Dus Het veld uh, heel groot houden. Uh, de bal heel snel rond laten gaan. Ik heb gezien dat er flinke sproeitjes op het veld. Dus de, de balsnelheid die zal uh, aanwezig zijn. Ja, en dan maar hopen dat ze via de flanken door kunnen komen. Via die aanvallende backs. En, en uh, met Pedro erbij. Hopelijk een uh, goede via. Die wel kan profiteren van het feit dat ze van buiten nu speelt. En niet die fantastische verdediger die ze vorige week hadden. Maar uh, ja, dat zal het recept zijn. Dus eigenlijk niets anders dan normaal. Alleen ze zullen nog veel meer gas moeten geven. En ongelooflijk op moeten letten voor die levensgevaarlijke counters van uh, Bayern. En moeten ze dan mazzel hebben dat Bayern wat minder de dag heeft, Of zit er nog ergens een zwakke plek? Ja, je noemt van buiten, maar kan je niet echt een heel zwakke plek noemen, toch? Nee, kijk, weet je wat het probleem is met Barcelona? Daar heb je achterin Bartren. Die hebben we vorige week ook zien spelen. Ja, die inspeelpas van achteruit is heel belangrijk. En uh, dat scheelt zoveel of je daar Pujol hebt, ook qua uitstraling. Of, uh, of die jongen die nu speelt. Dus ik ben benieuwd dat dat wel eens een zwakke plek weer zou kunnen zijn. Het gaat beginnen. Het is kwart voor negen. De return van de tweede halve finale in de Champions League. Bastigler, Ronald van der Geer. Goedenavond. De wedstrijd inderdaad op punt van beginnen. De bal ligt onder de schoen van Mansoukic, De spits van Bayern München. Hij zal straks de aftrap verzorgen voor de kampioen uit Zuid-Duitsland. Want zover zijn we inmiddels al met Bayern. Een van dit seizoen. Spelen dus tegen Barcelona. En eigenlijk beginnend in een comfortabele leunstoel met vier kussens. Want vier doelpunten werden er gemaakt in München. En het is nu aan Barcelona om de zaak maar eens recht te trekken. Ja, we hebben het er net over gehad, maar mocht u er nu net bij zijn. Messi is er dus niet bij. Bij Barcelona. Dat scheelt een slok op een spreekwoordelijke borrel. En we hebben het eerste buitenspelgeval voor Matsukic namens Bayern München. Dat is dan gezien door de arbitrage nog niet genoemd. Komina uit Slovenië wordt door een handvol landgenoten geassisteerd vanavond. Maar hij is dus de baas in een volgepakt kamp daar waar men nog wel rekent, hoopt op een wonder. Natuurlijk heeft Barcelona gisteren gekeken naar Real... en is tot de conclusie gekomen dat het daar weliswaar niet lukte... maar dat er mogelijkheden waren. Hoewel er voldoende op het spel van Real was aan te merken... maar toch, als het allemaal meezit staat het daar na een kwartier 2 of 3-0. Kortom, het kan als je maar een beetje geluk hebt. Dat zal Barcelona nodig hebben. Na een minuut 0-0 stand aan de rechterkant het balbezit voor de Spaanse ploeg. Xavi, ter hoogte van de middenlijn, komt hem ophalen... gecombineerd met Daniel Alves... En dan gaat de bal naar het centrum waar de paas dan weer meteen naar de buitenkant gegeven wordt. En Dani Alves is doorgelopen, maar dit keer is hij toch net een beetje te laat bij de bal. En die rolt dan over de zijlijn. En dat betekent dat Bayern een ingooi gaat nemen. Ik ben benieuwd hoe Bayern zich houdt als de druk vanaf het begin vol op dat doel van Neuer wordt gezet. Dat mogen we dan wel aannemen. Voorlopig hebben de Duitsers de bal. Een Oostenrijkse paas naar voren. Mandzukic komt er niet bij op het middenveld. Wordt die bal door Schweinsteiger opgepikt. Die moet dan een uh, duel aangaan. Dat doet hij met Alves. Bal springt eruit voor de voeten van Ribery, En zo kan Bayern gaan aanvallen. Ribéry zoekt en vindt Mandzukic aan de linkerkant. Die dan wat vrijheid geniet. Maar in al die vrijheid eigenlijk simpelweg... De bal verspeeld waardoor Barcelona eruit kan komen. Maar wat Barcelona altijd zo goed doet, doet Bayern nu tegen de Catalanen het heel vroeg afjagen van de laatste lijn. We hebben vorige week gezien dat met name de centrale verdediger Bartra daar maar moeilijk mee om kan gaan. En eigenlijk fout op fout stapelde. Niet dat hij nou als enige verantwoordelijk was voor de 4-0 nederlaag, want het was een collectief falen. Maar het viel wel op dat hij eigenlijk vrij gebrekkig speelde centraal achterin bij Barcelona. Daar waren Dante dus centraal achterin ontbreekt bij Bayern München. Misschien wel de revelatie van het seizoen bij de Münchener ploeg. Het komt uh, na zijn griep niet zo heel slecht uit voor Henkes. Heinkes, Want uh, hij is een van de spelers die op scherp staat. En dat is misschien wel het grootste personele probleem voor Joep Heinkes vandaag. Zorgen dat de vijf man die op scherp staan, maar van de drie in de basis staan, vandaag zonder kaartenlast blijven. Martinez, Laam en Schweinsteiger moeten wat dat betreft nu vanaf de aftrap opletten. Ja, en die ene die je dan uh, vergeten bent, want het zijn er zelfs zes. Die uh, open maar dat hij geen geel krijgt. Want dan heeft hij een probleempje bij. Uh, balbezit voorbij met een diepe trap naar voren. Er wordt doorgekopt. Dan moet uh, Ribery zich langs twee tegenstanders wurmen om bij die bal in de buurt te komen. Dan uh, glijdt er een tegenstander weg. Daniel Alves, die glijdt niet zozeer weg. Daar zat zijn tegenstander Ribery dus zodanig op dat hij wel naar de grond moest. Vasthouden, duwen en trekken. Dat levert dan een vrij schop op voor Barcelona na drie minuten. En die bal is genomen. En komt dan aan de voeten te leren van Xavi, Zoals zo vaak eigenlijk. Die ligt nu, staat op een meter of 10-15 voor de middenlijn. Aan de linkerkant ploft die bal er dan uit voor de voeten van Piqué. Uh, Piqué zoekt contact met mensen voorin. Pedro vanaf de linkerkant. Terwijl van de middenlijn kan hij de bal onder druk van zijn tegenstander. Eigenlijk alleen maar terugkaatsen op de eigen helft. En zo heeft Barcelona wel de bal. Maar gebeurt het merkwaardig genoeg. Vooral op de Spaanse helft in het begin. Nou, waar uh, rondgespeeld wordt, waar dus de bedoeling is dat Song tussen twee centrale verdedigers inzakt. Die twee vervolgens naar de buitenkant gaan en de backs uh, buitengewoon diep staan. En op die manier moet men dan onder de heel vroege uh, druk van Bayern uitkomen. Müller en Mandzukic en ook Ribéry proberen dat in lijn eigenlijk te doen. Dat druk zetten, dat afjagen. Het sorteert effect totdat Barcelona de lange bal moet gaan spelen. En dan kan er inderdaad weer bal veroverd worden door de Duitsers. En kan men in de middencircuit iets creëren met Robben. Vindt Müller in de as van het veld. Gaat richting Piqué. Wordt nu door twee, drie man ingehaald. Kan de bal passen richting Mandzukic. Maar de bal gaat nog net aan de Kroaat voorbij. En wordt vervolgens toch teruggespeeld, dacht ik, op de keeper. Maar dat ging dan via een kluts waarschijnlijk en ook van geen bewuste terugspeelbal En dus blijft het 0-0. Maar ik dacht toch echt dat die bal werd teruggespeeld en de keeper Des die bal pakte. Ja, ik heb uh, dezelfde neiging om dat te denken. Maar blijkbaar vond men dat daar een verdediger eigenlijk een soort uh, ja, bal weghaalde voor de aanvaller. En in een, schoot, een soort slepende beweging. En is dat om die reden niet als een terugspeelbal geïnterpreteerd. Maar de herhaling wijst uit dat het dat toch echt was. Maar goed, geen vrije schop voor Bayern. Wel nu een aanval aan de andere kant met Daniel Alves die een voorzet geeft die eigenlijk niet goed is. Het zou als schot op doel nog aardig zijn geweest omdat die bal wordt uh, gevangen door Noyer. De bal was wel in de richting van het doel, maar blijft ruim buiten het bereik van Pedro Rodriguez die zich zijn op de pendeltje dip had gemeld. En zo heeft uh, Bayern München de bal weer terug en komt Alaba met een lange trap naar voren. Mandzukic ziet die bal wel vallen, maar uh, helemaal aan de zijkant. Daar staat hij niet, daar staat Ribéry merkwaardig genoeg nu ook niet. Dan belandt die bal over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden door uh, Bayern München of zelfs nog door... Nee, ja, ba door Bayern München, Bayern? Bayern, ja, dan ja, dat is wel heeft met die bal nog geraakt, dat is niet handig. Alaba gaat dat doen, man die de snelste goal voor Bayern in de Champions League dit seizoen verzorgde na 25 seconden. Daarmee staat hij overigens op de zevende plek als het gaat om snelle goals in de Champions League. Snel hoeft het niet, maar Bayern wil wel heel snel een goal maken, maar het hoeft niet binnen 25 seconden, dat kan ook niet. Want Spelen inmiddels al een minuut of zes bij een 0-0 stand. Song heeft de bal, speelt hem naar Chavi, de middenvelder, die even uitzakt. En uiteindelijk nu lastige gaat worden door Manzukic. Verplaatst naar de linkerkant, de absolute linkerkant, waar Adriano nu Pedro vindt. Pedro is zijn tegenstander wel even voorbij, maar daarmee is hij ogenblikkelijk de bal kwijt. Die is te ver vooruit gespeeld. En eh, het is aardig om te zien dat op de monitor weer continu shots verschijnen van Lionel Messi. We hebben dat eerder gezien in de wedstrijd tegen Paris. Dat de, bank, of de regie ook meer aandacht op een goed moment had voor Messi op de bank. Daarvoor wat zich in het veld afspeelde. Dat zullen we zeker zolang het 0-0 blijft vanavond ook alweer gaan zien. Terwijl Bayern vrolijk combineert. En totaal niet onder de indruk lijkt van dat wat, Bayern, of wat Barcelona allemaal van tevoren op de tekentafel had bedacht. Want heeft balbezit aan de rechterkant van het veld. speelt hem in de drukte. Dan is het uitverdelen van Barcelona niet je dat. Maar is er wel een overtreding gemaakt halverwege de Spaanse helft. benen door Laam. Die zijn tegenstander Pedro een tikje geeft. En dat levert dan de, de Spaanse ploeg een vrije schop op 6,5 minuut. En nou hadden we alles verwacht, bijvoorbeeld een stormloop en noem het allemaal maar op. Maar de eerlijkheid is dat na 6 minuten en 37 seconden de meest nutteloze man op het veld, de doelman van Bayern München, Manuel Neuer, is geweest. Ja, hij heeft een vangballetje. Daardoor hebben we kunnen zien dat hij in een prachtige goudkleurige outfit speelt. Alsof hij alvast een voorschot neemt op het einde van dit seizoen. Dat alles wat Bayern aanraakt dit seizoen in goud verandert. Het zou nog kunnen in de bekerfinale op 1 juni tegen Stuttgart. Het kampioenschap is al binnen. Maar ja, de grote droom is natuurlijk toch die cup met de grote oren. Het ging mis in 2010 en in 2012. Want Bayern natuurlijk twee keer finalist in de afgelopen drie jaar. Leek even wat gevaar te komen. Voor Via, maar wordt uiteindelijk goed verdedigd door Boateng. En Bayern er nu uit via Fileblanc. Schitterende combinatie waarbij Laam als rechtsback nu door mag. iets waait uit naar de rechterkant. Rob is in het centrum. Laam kapt zijn man uiteraard straf op gebied. Gaat schieten, schiet tegen de tegenstander op. Dan komt de bal van de voeten van Ribéry. Die laat hem één keer stuiteren legt hem dan met het hoofd terug op Alaba. Korte 1-2. Alaba loopt wel door, maar de bal komt niet terug. Maar de wijze waarop Bayern hier notabene vanuit het eigen strafgroepgebied na een afgeslagen aanval van de tegenstander in een schijf of zes... allemaal één keer raken op grote snelheid. Ineens met kansen op de helft van de tegenstander verschijnt. Dat is eigenlijk voetbal waarvan je zegt... Ja, dat hoort Barcelona te spelen of dat hoort Real te spelen. Maar de Duitsers zijn ongelooflijk sterk en doen dat heel knap. Ribéry vastgehouden, vrije schot voor Bayern München... halverwege de Spaanse helft na acht minuten. Dat gebeurt eigenlijk aan de linkerkant. Ribéry zoekt als het ware een duel op. Alves achtervolgt hem en pakt hem dan even vast. Het momentje dat Swijnsteiger zich meldt om met dit soort standaard situaties voor zijn rekening te nemen. Ribéry blijft er dan nog bij in de buurt. Maar het is ook het zijn voor onder meer van buiten om mee naar voren te komen. Daar sluit hij aan. Müller staat ook al te wijzen. Ja, met Mansoukic en met Martinez heb je zo de nodige lengte in dat strafschopgebied van de Spanjaarden. De bal gaat naar Müller. Helemaal aan de andere kant van het strafschopgebied. Hij staat aan de rechterkant. Bal komt vanaf de linkerkant. Kleept nog dat hij geduwd werd. Maar hij ging ja, wat ongelukkig, denk ik, het luchtduel aan. Hij krijgt ook wel een setje in de zij. Maar de bal gaat vervolgens via het hoofd van de, de vleugelaanvaller van Bayern over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Barcelona. Inmiddels genomen, bal terechtgekomen op Zuid-Duitse helft. Daar waar uh, Villa zich makkelijk vrij speelt en nu een bal geeft naar de linkerkant. Negende minuut, 0-0 de stand. Mensen voor het doel melden zich. Fabregas is er daar één van, maar de bal laat op zich wachten. En als hij komt wordt hij makkelijk door Bayern weer onschadelijk gemaakt. Robben neemt de bal mee, maar met de hand. Daar wordt voor gesloten. Het publiek schreeuwt om een kaart, daar lijkt me geen sprake van. Want ik heb niet eerlijk dat Robben dat heel expres en bewust doet. Hoewel de monitor daar ook weer blijkt als een glimlachje. ...toch wel anders vraagt. Nou nee hoor, ik kijk naar de herhaling, dat doet hij niet bewust. Wel een vrije schop. En die komt er dan voor Barcelona met Xavi achter de bal. En de scheidsrechter heeft hem, Skomina is er trouwens vandaag, een Sloveen. Die heeft hem te verstaan gegeven, dus hij even moet wachten op het fluitje. De muur van Bayern bestaat uit één man. Mag je dat dan de muur noemen? Nou ja, wie weet, Piqué is mee, koppers zijn mee. En er wordt gekopt ook, maar vrij ruim. Over het doel door Bartra. En dat is dan na tien minuten het eerste doelgevaar nou we zijn geschrokken. Het eerste doelgevaar van Barcelona... dat eigenlijk zo weinig op het lijf heeft dat ik het niet eens ga opschrijven. Het was alleen Robert die in die eenmansmuur stond. Kun je niet spreken van een muur, maar meer van een glazen wand, denk ik. Maar nou goed, dit is afdoende geweest. Een minuutje of tien gespeeld. 0-0 stand. Manuel Neuer, zoals gezegd. In een prachtige goudkleurige outfit. Onder gefluit vanaf de tribunes. Trapt de bal het veld in die terechtkomt aan de linkerkant bij Bayern. Maar daar staat niemand van Bayern. Daar staat Daniel Alves. Via Song gaat de bal uiteindelijk terug naar de doelman, Victor Valdes. En die gaat uh, proberen om aan de linkerkant iemand aan te spelen. Maar het blijft bij proberen, want daar zit Laam tussen. Met het hoofd, Bayern nu in balbezit op de helft van Barcelona. Aan de rechterkant, Robben draait even weg van de tegenstander. Vindt van buiten in de as van het veld. Verder dan uh, naar voren. Schweinsteiger en dan direct naar de linkerkant het verplaatsen naar uh, de opkomende Alaba. De bal is te scherp voor de Oostenrijker. Gaat over de zijlijn. Barça gooit. Conclusietje na de eerste tien minuten is dat Bayern niet onder de indruk is van Barcelona. Niet onder de indruk van de sfeer. Onder de indruk van niets eigenlijk. En gewoon zijn best doet om het eigen spel te spelen. Tot op zekere hoge lukt dat. Want uh, heel gevaarlijk zijn de Duitsers nog niet geweest. Wel hebben we die prachtige aanval gezien. Waarbij uiteindelijk Laams schot werd geblokt. Aan de andere kant is helemaal nog niet gevaarlijk geweest. Behalve dan die kopbal van Bartra die zo ruim overging dat ik hem niet eens opschreef. Nu hebben we hem toch al twee keer genoemd. Kijk eens aan. Balbezit is voor Barcelona. Dat dus wel zoekt. Maar voorlopig nog niet vindt. En Song aan de bal heeft. 10 minuten over de middenlijn, 10 meter over de middenlijn, mag ook. 10 minuten over de middenlijn had ook gekund. Maar dan loopt hij wel ongelooflijk langzaam. Beetje als wij lopen, wat. Ik, ik denk dat hij dat sneller <laughs> ja. kan, hier. Ja je komt vanaf de linkerkant. Robbe probeert in de positie te staan. En dat doet hij goed, want hij verovert de bal. Via Martinez, maar uiteindelijk gaat hij toch via een van de Duitsers. Nee, weer Robbe over de zijlijn. Dus mag er gegooid worden door Adriano. Dat doet hij halverwege de helft van Bayern aan de linkerkant. De bedoeling is om Pedro te vinden. Maar Pedro wordt eigenlijk makkelijk uitgeschakeld. Voortzetting zou er dan moeten zijn bij Laam. Zijn diepe bal wordt in eerste instantie door Barcelona verdedigd. Tweede poging van Robben is succesvoller. En dan probeert men, nee, men komt er op een fantastische combinatie weer uit. En Robben is weg aan de rechterkant. Robben richting het schapsroepgebied En dan wacht hij te lang. En uh, is Piqué net op tijd terug om hem de bal van de voeten te glijden. Maar dit is de eerste echte grote kans. Hij gaat weg vanaf eigen helft. Dus geen buitenspel. En dan kan hij ineens door richting het strafschopgebied. Maar treuzelt hij eigenlijk te lang. Piqué is de reddende engel voor Barcelona. In de uitbraak overigens de Catalanen in het strafschopgebied van Bayern. Verdedigende actie. Ik dacht van van buiten. levert een corner op voor Barcelona. We wisten natuurlijk vorige week in die thuiswedstrijd ook al heel vroeg in het duel een grote kans, Robben. Toen kwam alles goed. Maar je zal jezelf voor je kop slaan... als blijkt dat dit een cruciaal moment is geweest. Het zijn counters. Eigenlijk als je doorloopt sta je vrij voor de keeper. Waarmee je meer moet doen. Maar dat deed hij dus niet. Hoekschop dus nu voor Barcelona. 13e minuut. Xavi vanaf de rechterkant. Hand omhoog. Is iedereen er klaar voor? Ja. De bal komt voor. Wordt vanaf de rand van het strafgebied dan merkwaardig genoeg ingekopt. Meteen weer uitverdedigd ook door Bayern. En via de linkerkant, via Ribéry. Kan Bayern opnieuw gaan proberen om eruit te komen. En dat doen ze toch echt handig en knap hoor. Alaba is mee. Vanaf de linkerkant. Schitterende paas naar Robben. Die er net niet bij komt. De bal het strafgebied uitgewerkt. Dan Pit Robben er alsnog op. Komt er een voorzet? Daar is Schweinsteiger bijna. Daar is Mandzukic iets bijna. Daar is Muller bijna. Er willen er twee of drie koppen en schieten tegelijk. Het lukt allemaal niet. Bij Bayern is men nog aan de bal. En bij Barcelona ligt in paniek. De aanval loopt door. Müller vanaf de rechterkant. En die geeft een voorzet die dan door Song wordt weggetrapt. Dit is een minder grote kans dan die van zo even. Maar het zijn allemaal uitbraken met veel en veel meer perspectief. Dan de aanvallen die Barcelona tot nu toe heeft laten zien. Ja, het ging eigenlijk om die bal die Alaba moest geven op Bayern. Robba. Als die op maat was geweest had Robba 1 op 1 gestaan met Valdes. En dan had je het allemaal nog eens moeten zien. Want uh, het is niet altijd een garantie voor succes. Als Robben één op 1 staat. Met een Spaanse keeper. Maar hier had hij toch wel wat van, uh, van moeten maken. Maar na 14 minuten blijft het dus 0-0. Met name ook omdat uh, de andere Bayern spelers allemaal zoals Bas schetste net niet aan de bal komen. De bal gaat nu uh, voorbij aan uh, Schweinsteiger. Barcelona met Fabregas in de as van het veld. Vindt uh, Luis Pedro. Die draait even weg. Vervolgens toch weer een etage naar achteren. Naar Xavi. Halverwege de helft van uh, Bayern. Combinatie in de de buurt van het strafschopgebied wordt uiteindelijk onschadelijk gemaakt door de Zuid-Duitsers. De bal gaat terug naar Manuel Neuer. Zijn lange bal belandt weer op de helft van Barcelona, waar Bayern verdedigd wordt. Het is 0-0. Op Deze week in Brands met Boeken. Een afscheidsgroet waar ik steeds meer moeite mee krijg is...